Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Bucha zijn volgens de burgemeester... meer dan 300 inwoners om het leven gebracht. De stad ligt in de regio Kiev... waaruit de Russische troepen zich hebben teruggetrokken. Volgens de autoriteiten zijn de inwoners... kort voor het vertrek van de Russen geëxecuteerd. Op the straat liggen tientallen lichamen. Bij sommigen zijn de handen vastgebonden. De slachtoffers dragen geen uniform. Inmiddels hebben Oekraïnse troepen in de hele regio Kiev de macht weer in handen. In de Azerbeidzjanse hoofdstad Baku is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nachtclub. Tientallen mensen raakten gewond. De meesten zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De explosie was halverwege de nacht en is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Op beelden is te zien dat tientallen mensen in paniek buiten de nachtclub staan. Het gebouw in Baku lijkt zwaar beschadigd door de explosie. Een man uit Algerije is na twintig jaar vrijgelaten uit Guantanamo Bay, het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba... Hij is teruggevlogen naar zijn geboorteland. De man werd opgepakt in 2002 in Pakistan. In Guantanamo Bay bleek dat de Algerijn geen lid was van Al-Qaeda of de Taliban... maar wel banden had met extremisten. Hij is daarvoor nooit veroordeeld. De regering Biden zegt dat er met Algerije afspraken zijn gemaakt... om te voorkomen dat Barhumi nog een gevaar vormt. Details daarover zijn niet bekend. In Guantanamo Bay zitten nu nog 37 mensen vast. De Amerikaanse actrice Estelle Harris is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze is vooral bekend van haar bijrol in de comedieserie Seinfeld in de jaren 90. Daarin speelde ze in 27 afleveringen de dominante moeder van George Costanza. Harris speelde veel kleine rolletjes in series zoals Law and Order en Chicago Hope. Ook was ze de stem van Mrs. Potato Head in de Toy Story tekenfilms.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 Ze doen pa pa ze doen ze zei tot pa hou jij nou je gemakje dan zet ik gauw een lekker pittig bakje en een kopje chocolade voor je roem pa je roem pa je roem pa, pa, en hiermee neemt dit wonderschoon verhaal gelukkig weer een wonderschone wending want wat is van dit liedje de moraal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 Middelalgonie, uw aanstelt naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Heeft jouw, jouw naam Bij het hartje staan twee stoelen Wees Eén voor jou stoelen. en één voor mij. voor mij En misschien komt daar dan later ah, Nog een heet en stoeltje bij mij. Dat is alles Als... Waarvan ik dromen kan voilà. Iets dat zeker komen kan Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij Een heel klein huisje met een tuintje In het huisje wonen wij Een aardig huisje met een tuintje Ergens midden op de hei heet Een huisje met een tuintje Ergens midden op de hei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 We yeah.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 Nummer 1 heet I'll never drink again. En dat was nadat hij werd ontdekt door Gil In het euh, welbekende programma, TV-programma, natuurlijk. Op volle toeren van de tros. U hoort hem nu, Alexander Curly met. Guus, kom naar huis! <tras> Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben een rare ding. De kan toch zo niet door, maar Guus, wat is er aan de hand?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 Gestuiten waard het zich nooit in stad vergeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien hij dit vroeger? Zij te zware wilde wijven leven. Die wonen stuver met naar boven gaan voor de vrije vrijerij.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 GUS, kom naar huis, want daar beun een rare ding. Dit kan toch zo niet aan GUS, wat is er aan de hand? GUS, ik liep daar constant aan te denken. Toen ergens in de binnenstad een struifse tot hem zei. Hey, ga je mee, ze een lekker neutje schenken. Daar komen enkel mensen met manieren zoals jij.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 Naar huis, want de koeien staan op sming. De varkens maken vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een reddering. Dit kan toch zo niet, dan Ach, guus, wat is er aan de hand? Daarmee is je hier genoeg gelukjes aan. Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid door een defecte memorie. Ik ben vanavond geweest, op een heel aardig feest, met de leukste vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, gedanst, het was een allercharmanst, maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan me vertellen, waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik, ik heb toch zo.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 maar om drie uur vannacht kwam de man onverwacht en die brulde: wat mocht jij hier doen dus niet? Ik antwoord de kier als ik zeg dat ik hier op mijn kier wacht. Geloof je met Vertellen waar woon ik Die me netjes naar huis brengt Beloon ik Die redt mij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 naam, met je griep en hernie Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loens in de blik. Naar de vrouwen in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hé, hey, kom nou van schaam, met een warme liefdestraan. Met 12 en kabouters en de bon zonder naam, met het mes op je keel. Met mijn pacht een deel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met bellen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede en met weet ik al niet wie. Dus kom nou, we gaan mee, over land en zee. Naar de straat waar ik woon, alles doepet en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tulpenrood en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze in the song Didi-di-di-dum-dum-dum Didi-di-di-dum-dum-dum Didi-di-di-di-dum-dum-dum ...met Hey, come on. En daarvoor hoort je muziek van Jantje Hendricks met Waar woon ik? hem Zandvoort, lokale oproeper uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd...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 Dan schud ik alleen mijn kop. Geven geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn rom en Een mens het is een leven toch.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 ik ben Sally met zijn groot en klein. Woonmeis! Mevrouw, woonmeis? Heerlijk. Die smult ervan. Alsjeblieft. Dank u. Marie, blijf Sally.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 mee op de knie en dan t is het geen grap zingen ze samen onder op de trap en mijn tante Veronica die speelt harmonica zij weet niets van muziek mensen klappen een kriek maar ze speelt van je veer en mijn tante Veronica die speelt harmonica zij weet niets van muziek, mens, ik me een kriek, maar ze speelt van je fiek. En ze heeft met dat ding tot nog toe Strauss met Bach en Wagner vermoord. En wie me niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante Striller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Weet niets van muziek, men ik lach me een kriek, maar ze speelt van je Dan weet. Tante weet niet wat de kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La Bohème en al de slaters uit, Victoria en haar huzaar. Tosca, Marta en wat niet meer, baljas en de Troubadour.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 Middelangoni, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Maar hij zei, hey die bus die stopt wel. Rechts gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fototje van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Dit het te op voor 57. Niemand. Nou, wij vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 drie jackets met uh, het oud